C to you, babe, but I'm not drowning.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 We zoeken naar twee armen als we zoeken naar een lach. Als we dicht tegen elkaar staan, zoeken ik een zin die er doet. Het was mogelijk. TV